Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De tolheffing op Duitse snelwegen dat er jaarlijks minder tol zal binnenkomen dan het systeem kost. Dat zou een jaarlijks verlies van 71 miljoen euro opleveren. De Duitse regering rekent op een winst van ruim een half miljard euro. President Trump betwijfelt of hij het kernwapenverdrag met Rusland wel moet verlengen, schrijft het persbureau Reuters. Dat sprak met drie mensen die op de hoogte zijn van een telefoongesprek dat Trump vorige maand heeft gevoerd met de Russische president Poetin. Die wees Trump op de mogelijkheid om het verdrag over een paar jaar te verlengen. Trump vroeg aan zijn adviseurs wat het kernwapenverdrag inhoudt en zei toen tegen Poetin dat het verdrag ongunstig is voor de VS... Trumps minister van Buitenlandse Zaken Tillerson heeft juist gezegd dat hij het verdrag steunt... en dat het heel belangrijk is om Rusland te houden aan de gemaakte afspraken over kernwapenreductie. De jaarlijkse State of the Union in Zuid-Afrika is onrustig verlopen. President Zuma werd net als vorig jaar uitgejouwd door linksradicale parlementariërs... die riepen dat Zuma corrupt is en moet aftreden. Toen zij hardhandig werden weggevoerd, vertrokken ook andere oppositieleden uit het parlement. De Zeeuwse politie heeft een enorme partij grondstoffen ontdekt... waarmee 1 miljard XTC-pillen gemaakt kunnen worden. De spullen werden gevonden in de buurt van Rilland. Ze hebben een handelswaarde van een paar ton. De grondstoffen zaten in een vrachtwagen met een trailer. Die werd vermoedelijk als opslagplaats gebruikt. Afgelopen nacht werden in Rilland al 30 jerrycans met chemicaliën gevonden. Waarschijnlijk afval van een XTC-laboratorium.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 Hallo, luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1215. We gaan weer beginnen aan een twee uur durend muziekprogramma. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur. Nieuwe werkjes zijn weer binnengekomen, drie om precies te zijn. En de eerste komt van Nancy Shoup-Wu. Een ja, wat Oosterse dame, maar toch zeer westerse gekleed, mag ik wel zeggen, tenminste op de albumcover. En haar cd heet haar album Rainbow Roads. Ja. De ander is van een groep mensen. Die noemen zich Reader View. En nou ja, die heeft, dat heeft die allemaal iets te maken met Motion. Wil je het allemaal uh, nalezen? Ja, mijn Engels is niet zo goed. Excuus daarvoor. Maar dan kan je het allemaal zelf beoordelen op www.beaswellradio.nl Involg. En daar vind je de playlist van Peaceful Radio Show 1215. Ga er lekker voor zitten, genieten. En uh, mocht je in slaap vallen, geeft niks. Je kan het ook op internet allemaal weer terugluisteren. Veel luisterplezier.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 Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shambo.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 For listening to Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com.